Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren krijgen een bonus. Twee tot 3000 boerderijen bij een natuurgebied krijgen drie keuzes. Innoveren om minder stikstof uit te stoten, verplaatsen of stoppen. In het laatste geval heeft het kabinet een flinke bonus klaar liggen. 120 van de waarde van de boerderij. Boerenorganisatie Agractie heeft vaak actie gevoerd... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar ze zijn nu voorzichtig positief. Remkes heeft echt met klem geadviseerd... Kom niet met, uh, met het mes op de keel uh, of met onteigening, maar ga eerst zorgvuldig het proces in om met boerengezinnen te spreken over hun toekomst. En u heeft er voldoende vertrouwen in dat dat nu gaat gebeuren? Wij hopen op basis van wat we ervan weten dat die zorgvuldigheid er wel in zit. Vrijdag horen we meer over deze plannen voor piekbelasters, de bedrijven die de meeste stikstof uitstoten. Cristiano Ronaldo stopt bij Manchester. De twee zijn het er allebei mee eens dat het hier ophoudt. Ronaldo's positie was onhoudbaar na een interview. Daarin had de voetballer van 37 flink wat kritiek op trainer Erik ten Hag. En op de koers van de club. Ronaldo was geen basisspeler op dit moment. Meer voetbalnieuws. Mo Ihatare is vanmiddag opgepakt, schrijft de Telegraaf. Hij zal iemand ernstig bedreigd hebben. Wie en waarom is onduidelijk, dat wordt nu onderzocht. Ihatare speelde voor Ajax, maar die club wil niet meer met hem verder. En een strandjutter in Florida zal zijn wandelingetje over het strand niet snel vergeten. Hij liep daar met een metaaldetector toen het apparaat begon te piepen en hij een platina ring vond met daarin een enorme diamant. No way! No way! Wow! Wow, y'all! Wow! Look at that bad boy! Ja, de blijdschap was wel van korte duur. De ring bleek bijna 40.000 euro waard te zijn. Dan denk je lekker casje. maar deze man dacht eerlijk duurt het langst en hij ging op zoek naar de eigenaar. Die meldde zich, kreeg zijn ring terug, maar vindersloon betalen homaar. Het weer blijft vanavond grijs met af en toe wat regen. Het komt nauwelijks af. Beste mensen, dames en heren, ik open de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van 22 november 2022. Hartelijk welkom allemaal en fijn dat u er bent. Ook alle mensen op de publieke tribune um, en ook alle mensen die thuis deze vergadering volgen. Hartelijk welkom. Wij hebben helaas een bericht van verhindering ontvangen van de heer Hermsen van D66. Um, dus die zal vanavond niet in ons midden zijn. En voor het overige ben ik blij u allen te treffen. Um, de vraag die ik nu wil stellen is of iemand een mededeling heeft over belangen dan wel betrokkenheid. Dat is niet het geval. Zijn er overige mededelingen vanuit de raad? Dat is ook niet het geval. Dan um, wil ik thans kort het woord richten tot um, mevrouw Landman die op de publieke tribune zit... Um, Mevrouw u heeft korte tijd deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Zandvoort. Daar is helaas... Eh, ja, sneller een einde aangekomen... dan wij en u gewenst hadden. Eh, maar goed, in de korte tijd... Eh, dat u deel heeft uh, uitgemaakt... van dit gezelschap... Eh, in ieder geval opgevallen door een enorm... enthousiasme en ook een drive om... Eh, ja, echt eh, actief... Die, die gemeentepolitiek in te gaan. Ik herinner me ook nog de twee dagen die we met elkaar doorgebracht... hebben op Duin en Kruidburg. En uw inbreng. Eh, dus ja, we hadden het allemaal graag anders gezien. Maar ik wens u in ieder geval de komende periode heel veel sterkte en alle goeds toe en de griffier heeft als het goed is een bos bloemen voor u en wij danken u in ieder geval voor uw al was het kortstondige inzet voor de gemeente de bloemen worden even gezocht daar komen ze aan ja. dus. Dank u wel. Dan komen wij als laatste bij de openingen en mededelingen... bij de loting voor de kijkers thuis. Wij trekken altijd een nummer. Dat nummer dat correspondeert met iemand op de lijst... in alfabetische volgorde. En mocht er een hoofdelijke stemming gedaan worden... dan vangen wij aan bij degene... wiens uh, nummer correspondeert met de naam. En dat is in dit geval de heer Gerrits van de partij Z. Dus mocht het tot een hoofdelijke stemming komen... Meneer Geert, dan mogen we bij u beginnen. Dat waren de opening en de mededelingen. En dan kom ik bij het vaststellen van de agenda. Heeft iemand daar een op of aanmerking mee? Ik kijk naar mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de Partij van de Arbeid heeft uh, uh, in de commissie gezegd... dat de uh, agendapunt. was... Uh, 8 is dat geloof ik hè? 8 of 9 een bespreekstuk zou zijn. Wij willen daar wel een hamerstuk van maken met een korte toelichting. Als u me toestaat. Want voor... Punt 8, u bedoelt bestemmingsplan Bentveld? Nee, ik zie je. Ik heb het ik nummer 9, niet voor me, maar bedoelt. het gaat ja. om de passagepanden ja. en de, uh, ja. de financiële. Het, het nummer laat ik aan u administratief over. Um, want voor ons waren de argumenten in het raadstuk onder paragraaf 6 voor Partij van de Arbeid niet akkoord. Het is nog steeds zo. Want voor ons zijn het bouwen van sociale woningen geen financieel risico, maar een wettelijke taak. Dat hebben we in de commissie ook gezegd en de wethouder heeft daarvan gemaakt. De optie om plannen te wijzigen uh, in andere doelgroepen voor een hogere grondopbrengst, daar gaan wij niet in mee. Want als de raad sneller wil bouwen en de sloopkosten voor zijn rekening neemt... kan dat niet ten koste gaan van sociale woningbouw. Er staat overigens al vier ton in de geks voor gereserveerd. Wij vinden dat na tientallen jaren heel erg veel kosten maken... dit nu eindelijk een visie ligt met draagvlak bij de omwonenden... en dat we dat niet ter te discussie moeten stellen. Zoals in het coalitieakkoord ook staat afspraken nakomen. Maar we gaan wel voorstemmen. Omdat het raadsbesluit zorgt voor sneller bouwen... en sneller tot uitvoering brengen van het plan... Nou, dat was de toelichting. Ik heb geprobeerd de toelichting in een hele zin te doen. Dat is niet gelukt, maar in ruil daarvoor is het wel een hamerstuk. Ik kijk verder de raad rond. Want mevrouw Koper stelt voor er een hamerstuk van te maken. Ik zie de hand van de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, omdat het toch als bespreekstuk geagendeerd stond, hebben wij een inbreng voorbereid. Dus die wil ik wel graag nou, inbrengen. Want... Ik kijk even verder rond. Of daar geen bezwaar tegen is dat er. Dan toch een kleine ronde gemaakt wordt. Uitstekend. Dan bent u daarmee akkoord. Ik zag ook een hand van de heer Elgebali van GroenLinks. Ja, voorzitter. Dat is wel op een ander punt. Dus ik weet niet of ik dat meteen op. Mag... Uitstekend. Ja, want dat gaat over het bestemming van Bentveld. Ik was met GroenLinks een van de twee partijen die daar uh, de wethouder nog een toelichtende vraag over had gesteld en daar in afwachting van een raadsinformatiebrief in was. Uh, en wij hebben de raadsinformatiebrief gelezen. Dank ook aan de wethouder voor die raadsinformatiebrief. En wat ons betreft is het een hamerstuk. Dank u wel. Ik kijk verder de Raad rond. Of dat akkoord is dat dat een hamerstuk is, prima. Dan stel ik vast dat uh, punt 9 op de agenda van de bespreekpunten blijft staan. Uh, voor de goede orde, dat is de financiële consequenties. Sloop, passagepanden en punt 8 wordt toegevoegd aan de hamerstukkenlijst. Daar bent u mee akkoord? Uitstekend, dank. Dan kom ik bij... Een belangrijk moment, namelijk de installatie van twee buitengewoon leden. Twee buitengewone raadsleden. Uh, en ik constateer dat de CDA-fractie de heer CEJ Kees Metters voorgedragen heeft als buitengewoon lid. En dat de VVD-fractie de heer R.E. Weijers, Ralf Weijers, heeft voorgedragen als buitengewoon lid. Er is... Uit uw midden, uit de raad, een commissie geloofsbrieven samengesteld. Bestaande uit mevrouw B. Geurisson, de heer Deen en de heer Kramer. Um, en ik geef u het woord, uh, aan de heer Deen geef ik het woord als voorzitter van die commissie geloofsbrieven. Meneer Deen, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Aan de raad van de gemeente Zandvoort... De commissie uit de Raad van de gemeente Zandvoort heeft de geloofsbrieven ontvangen... die zijn ingezonden door C.J. Mettes en R.E. Weiers. Op 22 november 2022 voorgedragen voor benoeming als buitengewone leden van de Raad van de gemeente Zandvoort. Rapporteert de Raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet en het reglement van orde 2018 gestelde eisen voldoen dank u wel zijn er naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen vanuit uw raad dat is niet het geval dan kunnen wij thans overgaan tot de installatie we moeten stemmen oh ja, nee, we moeten, uiteraard, we, we moeten uiteraard kunt u bij acclamatie instemmen dank u wel ik ben altijd blij dat de gevier mij even influistert. Ehm um, we, zou we zouden het vergeten. Um, dan kunnen wij thans overgaan tot de installatie van de buitengewone raadsleden. En ik wil als eerste graag de heer Kees Mettes naar voren roepen.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 Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als buitengewoon lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpt u mij God dan Gefeliciteerd. Dank u wel. Meneer Weijers.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 Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet en dat ik mijn plichten zal nakomen en dat ik mijn plichten als buitengewoon lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat beloof en verklaar ik. Verklaring beloof ik. Dat De Alsjeblieft. Ja hoor ja. Ja. Ja. Ja. En de toekomst. Oh ja. <laughs> <laughs> okay. Ik stel voor kort te schorsen voor de felicitaties. Ik heropen de vergadering. <tiedat> uh, wij zijn, lieve mensen, wij zijn thans aangekomen bij de hamerstukkenlijst. Als het ook op de tribune stil mag zijn, dank u wel. Uh, wij beginnen bij de Hamerstukkenlijst... met de beëindiging van de erfpacht van de meneer Ruckert. Dat is akkoord. Zienswijze aankoop grondpassage 8 en 10. Die stellen we ook per Hamerslag vast. Verkoop voormalige Maria School. Ook dat kan per Hamerslag. Normenkader financiële rechtmatigheid 2022-2023. Ook dat is akkoord. En dan punt 8... ...toegevoegd vanuit de bespreekstukkenlijst... ...naar de hamerstukkenlijst, het bestemmingsplan Bentveld. Dan zijn wij aangekomen bij de bespreekstukken. En wij vangen aan bij het stuk financiële consequenties slopen passagepanden. De raad wordt voorgesteld de sloopkosten van 229.000 euro ex-BTW van de passagepanden ten laste van de grondexploitatie-entree Pellersplein te brengen en de verliesvoorziening op te hogen met 218.173 euro ten laste van de reserve. Sia, portefeuillehouder, is de heer Kramer. En ik geef als eerste met plezier het woord aan de ...fractie van of de PV, de heer Deen, die nog verzocht had dit als bespreekstuk aan te of op de agenda te houden. De heer Deen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, waar we al staan. Nu het vanavond als bespreekpunt geagendeerd staat... willen we hier graag toch nog, uh, toch nog iets over zeggen. Om te beginnen vinden wij het uh, positief dat de erfpacht... in ieder geval nog een, een, laten we zeggen, een heel klein beetje financieel gecompenseerd worden... doordat de gemeente de sloopkosten voor haar rekening neemt. Uh, we hebben altijd gepleit als PVV voor een schappelijke afhandeling... Daarnaast blijkt echter nu wel uh, dat de grondexploitatie op dit dossier behoorlijk onder druk staat. En hier maken wij ons als PVV dan weer zorgen over, voorzitter. We zijn er dan ook voorstander van om uh, nu of in de nabije toekomst... dekking te zoeken voor deze kosten en het verlies van de grondexploitatie zoveel mogelijk te beperken. De wethouder benoemt in het voorliggend raadstuk hiervoor twee mogelijkheden. Onze voorkeur en dat standpunt, kent u uiteraard al van ons, gaat uit uh, om op deze A1-locatie... laat ik zeggen, op zijn minst middeldure woningen te bouwen... in plaats van sociale huurwoningen. Dit geeft de benodigde dekking. En het tweede voordeel is dat er ook veel vraag is... naar dit soort uh, betaalbare woningen. Wij zullen hier vandaag uh, nog, nog geen motie over indienen, voorzitter... maar we vragen wel aan onze collega-raadsleden... om hier ook eens goed over na te denken... Ook al nu, mevrouw Kopen, vragen we dat. Ja. Uit de laatste raadsinformatiebrief die we aangaande dit dossier hebben uh, gehad... maken we uh, op dat er eigenlijk een soort nog van second opinion of zo over dit project komt. Uh, we hebben één vraag aan de wethouder. Klopt dat en is deze dan ook voorzien van een, uh, nou ja, laten we zeggen, een, een, een duidelijke en complete financiële risicoanalyse... die dan ook dit mogelijk tweede spoor meeneemt. En dat was het voor de eerste termijn. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Ik kijk rond of er nog behoefte is bij anderen om het woord te voeren. Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ja, ik wilde natuurlijk een, uh, de uitnodiging van de heer Deen graag, uh, graag oppakken. Want ik heb heel kort aangegeven in mijn toelichting... waarom het voor ons uh, niet bespreekbaar is om sociale woningbouw te schappen. Ten eerste omdat dat... ...met elkaar afgesproken is dat we 30% van onze nieuwbouw uh, aan sociale woningbouw besteden. En dat is ook voorgeraad afgesproken in de stedenbouwkundige visie. En in het, in het coalitieakkoord staat ook heel duidelijk dat ze dat uh, uit gaan voeren. Dus daar zijn we blij mee. Vandaar dat we ook protesteren tegen de, deze paragraaf. Wat me een beetje verbaast in de... In de uh, in het betoog van de heer Deen, en ik herinner me dat in de commissie de heer Drommel ook een dergelijk betoog hield, is dat het gaat om het dekkend maken van de grondexploitatie. En wat mij betreft gaat bouwen om zorgen voor woningen voor de mensen die dat nodig hebben. En als het gaat om de woningzoekenden. Dan eh, hebben we aan 30% sociale woningbouw gezien de inkomensopbouw van onze gemeente absoluut onvoldoende. Dus dat zou verder malen meer moeten worden. Maar ik begrijp dat deze coalitie de voorkeur geeft aan het uitbreiden van middelduur. Ten koste van duur. Want laten we eerlijk zijn, als we met elkaar voor de happy view gaan bouwen... dan kunnen we de grondexploitaties wel dichten. Maar grondexploitaties dicht is geen doel, maar slechts een middel. En voor wat Partij van de Arbeid betreft is een A-locatie de locatie waar we bouwen voor onze woningzoekenden. En dat heeft niets te maken met de inkomensklasse van onze woningzoekenden. Interruptie van de heer Deen. Ja voorzitter, dat wil ik wel even rechtzetten. Ik heb ook helemaal niet de inkomensklasse genoemd van de eventuele mensen die daar komen te wonen. Het gaat gewoon om een A-locatie qua bouwlocatie. En daar zit meestal ook een A-prijs op. En dat zie je nu toch ook een beetje gebeuren. En ik, ik wil absoluut ver van mij leggen dat dit te maken heeft met uh, dat, dat daar mensen uit een bepaalde doelgroep niet zouden mogen wonen. Daar gaat het mij totaal niet om. Mevrouw Koper. Dan zijn we dat met elkaar eens. Maar als het gaat om dat de kosten zo hoog opgelopen zijn in de grondexploitatie, dan heeft dat te maken met al die jaren dat er hier in de Raad niet tot besluitvorming gekomen is en die kosten lopen maar op. En dat komt ook omdat er geen draagvlak was bij de inwoners. En dat is er nu wel. Verandering van plannen, dan lopen de kosten wederom op voor al onze inwoners van Zandvoort, want die zullen dat moeten betalen. Dat bent u toch met mij eens, de heer Deen? Ja, dank u voorzitter. Nou, ik, ik, op dit vlak wil ik graag even de wethouder aan het woord laten... en kijken hoe die erin zit. En dan kunnen we het altijd nog even daarover hebben. Ik kijk verder of er nog behoefte is voor een inbreng in de eerste termijn. Ik zie de heer Gerrit van Zee. Ja, dank u wel voorzitter. Ik zou graag nog even willen reageren op de discussie van mevrouw Koop en de heer Deenet. Ik denk zelf dat het kostendekkend willen maken van de GREX heel goed is. Zeker in deze financiële onzekere tijden. Um, en ik denk ook dat we daar wat creatiever mee kunnen worden. Dus op uh, locatie A bijvoorbeeld minder sociale huur. En op locatie B veel meer. Zodat je uiteindelijk alsnog uh, op die 30% komt. En dat was eigenlijk alles wat ik wil zeggen. Verder vind ik het uh, een mooi plan. En zijn we voor. Dank. Zie ik een interruptie van mevrouw Koper. Ja heel graag. Want uh, ik, ik wil meneer Gerrits vragen of u bekend bent met het feit. Dat de sociale woningbouw die bij de entree gebouwd wordt. Een compensatie is voor de sociale woningbouw. Die dan niet gebouwd wordt op het Badhuisplein. Dat heer... is precies wat u voorstelt. De heer Gerrits. Ja, dank Ik willen reageren op mevrouw Koper. Um, uh, daar ben ik mee bekend. En ik doe ook niet specifiek op deze locatie. Maar ik denk wel dat het interessant is om na te denken over hey, hoe gaan we dat tot elkaar verhouden. Dank u wel. Ik zag een hand van de heer Elgebali in eerste termijn. De heer Elgebali, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat groenlinks betreft hebben we met elkaar iets afgesproken in deze raad. En dat is al een tijdje geleden gebeurd. En het ging over het compenseren van de sociale woningbouw... van het Badhuisplein op het gebied uh, Entree Zandvoort. En volgens mij, als we dingen met elkaar hier afspreken en daarover stemmen... dan zijn dat afspraken die we met elkaar maken. En het gebeurt zoveel in onze gemeente... dat wij soms weer afspraken gaan terugdraaien... daar weer nieuwe afspraken overheen leggen. En het lijkt me juist om als bestuur betrouwbaar te zijn... om dat woord maar, woord maar weer eens een keer te gebruiken... Dan lijkt het me juist goed om ons aan onze afspraken te houden. En dan is het een mooie poging van de heer Deen... Uh, daar alle lof voor. Maar vind ik dat... Uh, en dat, dat sluit misschien ook wel een beetje aan bij wat mevrouw Koper zei... In de, uh, of mevrouw Koper, zei niet, maar mevrouw de Vries zei in de commissie... wat betreft um, waarom dit dan in het raadstuk staat. Dat geeft natuurlijk nu wel weer een haakje om hierover te gaan discussiëren. En ik denk dat het juist niet goed is uh, als wij als land snel willen bouwen... en als wij ja, ons eind, eigenlijk een beetje betrouwbaar willen achten. Dus wat mij betreft is die, uh, die compensatie op het... Uh, ...entreegebied... Uh, ...die we hebben afgesproken nog steeds uh, valide... ...en moeten we die ook behouden, vind ik. De heer Deen, interruptie. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik, ik begrijp ook volledig wel wat de heer Al-Gabali zegt. Kijk, uh, afspraak is afspraak. Daar ben ik eigenlijk ook wel van. Ondanks dat ik niet met die afspraak heb ingestemd. Maar dan nog. Uh, maar veranderen zoveel dingen. En dat is wat nu ook aan de hand is in dit dossier. Hier is ook weer zoveel veranderd. Er zijn ook dingen niet, niet helemaal uh, ja, goed gegaan, wil ik niet zeggen... maar er zijn toch bepaalde afspraken gemaakt met uh, de erfpachters... die niet gemaakt hadden mogen worden. Daarvan is ook nog een groot deel onder geheimhouding. Dus ik kan daar niet al te veel over zeggen, maar dat weet u zelf ook. Dus er zijn wel dingen gebeurd en ook nu dingen nieuw ontstaan... waardoor de situatie is veranderd en dus ook de blik. En het kan best zijn dat degene die... Uh, in de Vorige uh, raadsperiode een uh, afspraak hebben gemaakt met elkaar, daar nu ook anders over denken. Ik kan mij daar wel iets bij voorstellen, gezien het feit dat het hier toch weer om een hoop, uh, hoop geld gaat, wat we niet hebben voorzien. Dat is waarom ik het nu toch nog even weer onder de aandacht wil brengen. De heer Elgebari. Nee, en dat zeg ik ook. Dat, ik, begrijp, ik begrijp dat goed wat, wat u daar zegt, uh, meneer Deen, uh, via de voorzitter. Alleen. Het probleem, vind ik, met, met, met dit soort projecten aan zich in Zandvoort... is dat wij natuurlijk al over de entree, over, dat, over het stuk boulevard... al meer dan 25 jaar vanuit elkaar aan het praten zijn. Um, en dat het gewoon tijd wordt dat we daar gewoon echt met plannen een keertje gaan bouwen. En dan weet ik niet of het handig is om nu weer die discussie over te doen. En natuurlijk kunnen dingen veranderen. In die 25 jaar is veel veranderd. Ik herinner me nog prachtige tekeningen van, van mijn meneer Friedhoff... die daar een heel mooi uh, vaticaansachtig uh, gebouw wilde neerzetten... Helaas hebben we dat niet uh, en moeten we dienen met wat we nu hebben afgesproken. En laten we ons alsjeblieft bij die afspraak houden. Dank u, dank u wel, meneer Ogemali. Ik kijk verder in de ronde. Of er in eerste termijn op dit onderwerp nog mensen zijn een inbreng willen leveren. Dat is het geval. De heer Enstra van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik geef graag aan dat wij de zorgen van de uh, PvdA delen. En uh, nou, wij hebben ook uh, altijd gezegd dat er ook op deze locatie uh, wat ons betreft sociaal gebouwd uh, moet worden. Uh, nou, en realisatie van de 30-40-30 is dan ook nog steeds het uh, uit, uitgangspunt. Terecht uh, wijst PvdA uh, nou ja, op, uh, op, het, waar, op het coalitieakkoord waar dit in, uh, in is opgenomen. Uh, maar wij horen nu eigenlijk een andere discussie. Daar horen we de wethouder dan ook graag over. Want uh, hè, volgens mij gaat dit agendapunt over de sloopkosten En ik denk uh, dat we ons daar uh, op moeten focussen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Ensta. Ik kijk verder. Ik zie dat niemand verder het woord wil voeren. Ik geef het woord aan de heer de Kramer. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, allereerst complimenten voor deze discussie onder elkaar. Uh, dat is ook net de discussie die ik uh, gehoopt had om uh, met deze afweging ook in deze raad te krijgen. Uh, want uh, wij stellen zeker niet voor om uh, te wijzigen. Uh, wij uh, hebben alleen een afweging gegeven om te kijken van uh, de grondexploitatie loopt achteruit. Dus wees daarvan bewust... En als u daarvan bewust bent, prima. Uh, uh, als mevrouw Koper zegt van ik vind het absoluut niet erg dat de grondexploitatie verder achteruit loopt. Uh, ja, uh, het zij zo. Uh, maar u bent er in ieder geval nu van bewust. Uh, dan heb ik twee uh, vragen eigenlijk. En dat is van meneer Deen. Uh, er is een second opinion die is uh, klaar ik wacht op een ambtelijk advies uh, daarover en als het ambtelijk advies daar is dan uh, zal het ook uh, naar de raad toe komen in welke vorm uh, daar moeten we nog even naar kijken en uh, dat zal uh, voornamelijk gaan over de haalbaarheid van een aantal onderdelen en zeker niet uh, als het gaat over de passagepanden want uh, daar zit uh, echt uh, vooruitgang in uh, dat we daar maar hopen ook zo snel mogelijk te kunnen bouwen. Maar eh, dan zal het voornamelijk gaan over het parkeren eh, en, maar ook over het Dolfirama, wat we daarmee moeten. Want het waren nog open einde in de visie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Ik kijk rond of er in tweede termijn vanuit uw raad nog behoefte is aan een inbreng. Ik kijk allereerst even naar de heer Deen. De heer Deen. Ja, nog even ter aanvulling, voorzitter, graag op de, op de wethouder, op het antwoord van de wethouder. Want wij vroegen ook nog even expliciet naar een echt duidelijk financiële risicoanalyse. Wordt dat dan helder weergegeven in dat document wat u van plan bent aan de raad voor te leggen? De wethouder? Uiteraard, dat is essentieel bij, dit, bij de secret opinion ook onderzocht. Mevrouw Koper? Ja, dank voor de woorden van de wethouder. Het is goed om te weten dat de sociale woningbouw nog steeds bovenaan staat. Als het gaat om de grondexploitatie bij het vaststellen van de stedenbouwkundige analyse, is het destijds al gekozen voor die vier ton reserveringen uit het Fonds Sociale Woningbouw, omdat de Greks niet in de pas loopt. En dat kan ook niet na 25 jaar plannen maken. bedoel, de kosten lopen dan de pannen. Dus dank, wij zijn ons daarvan bewust. Maar Greks is geen doel, Greks is een middel. Dank u wel. Ik kijk verder nog naar de raad. Ik zie verder niemand. Woordvrijhouder, misschien nog een laatste woord? Nee, ik hoef niet altijd het laatste woord. Dank u wel. Um, dan zijn wij thans gekomen aan het einde van de beraadslaging. En zijn wij stemmen over dit voorstel. Wie is voor dit voorstel? Dat is de gehele raad en daarmee is het de... aangenomen. Dank u wel. Dan zoek ik voor het volgende agendapunt of mevrouw B. Geurenson de voorzittershamer zou willen overnemen... in verband met het feit dat ik zelf portefeuillehouder ben voor het onderwerp MRA-begroting. Dames en heren, ik heropen de vergadering. we zijn aangekomen bij agenda punt 10. Het vaststellen van de meerjarenbegroting MRA 2021-2024. Wie mag ik daarover het woord geven in eerste termijn? Ik zie twee handen. Drie, vier. Er. De heer Bouwberg Wilson, open zet. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de raadsvergadering van 27... September, hebben wij eh, met de meerderheid van stemmen eh, een amendement aangenomen... die ziet op de besteding van de eh, middelen uit het aanjaagbudget. <tiek> dat hebben we gedaan, omdat in de visie van het bestuur eh, de, eh, het zo is... dat het aanjaagbudget voor nieuwe integraal programma's of activiteiten... een budget is waar het bestuur over kan besluiten. En dat vonden wij een beetje een merkwaardige zaak... omdat we namelijk gewend zijn, net als de begroting zelf eerst een voorstel te krijgen voor waaraan de middelen besteed worden en vervolgens daar onze instemming voor te geven onze toestemming voor te geven. Nou dat, um, dat amendement van 27 september is de kennis van het bestuur gebracht en daar heeft het bestuur in, uh, op gereageerd met een mededeling die ongeveer op hetzelfde neerkomt als wat wij met het amendement hoopten te veranderen. Um, Intussen uh, is ook de uh, portefeuillehouder, uh, heeft zijn inbreng gedaan in de vergadering uh, van 18 uh, november. En daaruit hebben we vanmiddag een raadsinformatiebrief ontvangen. Ik was er niet eerder van op de hoogte dan ongeveer drie uur vanmiddag. En daar stond iets in dat moest maken dat wij de, het conceptabonnement wat wij weer naar aanleiding van die informatie hebben opgesteld moesten bijstellen. Um, ik heb dat snel gedaan, want ja, ik moest dat zo snel mogelijk weer aan de mensen toesturen. Uh, zonder dus daarvoor overleg he, over te kunnen plegen Met niemand, ook niet met onze fractie. Dus um, was even de, de, de gedachte. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Nou, er gebeurde inderdaad wel wat, want om ongeveer zes uur kreeg ik het bericht dat de coalitie dit amendement, het aangepaste nieuwe amendement, niet zou steunen. Um, nou, dat betekent dat je dan moet besluiten wat je daarmee doet. Het, het persoonlijke standpunt van mij is niet veranderd, maar ik vind niet dat je als coalitielid uh, jouw persoonlijke standpunt daar uh, de boventoon moet laten voeren, maar dat je moet aansluiten bij hetgeen wat de coalitie aangeeft. Nou, dat zullen we dan ook doen. Um, in ieder geval wil ik de portefeuillehouder bedanken voor de wijze waarop hij het gevoel van de raad uh, bij het bestuur van de MRA uh, Kenbaar heeft gemaakt. Uh, we willen ook de partijen bedanken die hun steun al toezegden aan, uh, aan het nieuw opgestelde uh, amendement. Maar uh, zoals eerder gezegd uh, zien wij ervan af om dit in stemming te brengen om de genoemde reden. Is daarmee het laatste woord gezegd? Nee. In ieder geval willen wij de portefeuille op het hart drukken om bij het bestuur van de MNA kenbaar te maken dat dit wat ons betreft een kwestie is van eens maar nooit weer. Want we moeten natuurlijk wel de goede volgorde in de besluitvorming wandelen. Niet eerst geld voteren en vervolgens horen waar het bestuur over heeft gedacht hoe het te kunnen besteden. Dat is niet de manier waarop we met elkaar zijn gewend om te gaan. Dat zou dus voor de volgende keer moeten veranderen in de goede volgorde. Namelijk eerst het voorstel en vervolgens goedkeuring voor het besteden van de middelen. Um, ik zou dat in ieder geval aan de, aan de portefeuille willen vragen... om dat heel duidelijk uit te dragen... zodat we daar geen misstand over hebben... als we volgend jaar over de nieuwe begroting gaan stemmen. En ik zou ook aan onze vertegenwoordigers willen vragen om de mogelijkheid van inbreng te benutten die zij hebben... om eh, ook dit, kenbaar, dit standpunt kenmer te maken. Want daar zal waarschijnlijk weinig aan veranderd zijn. Ook niet in het gevoel van de raad. Maar het gaat er even om, vertrouwen wij het bestuur op, op de intentie? Nou, eh, ik denk dat we dat vertrouwen moeten geven. Maar er moet er ook wel eh, een reactie op komen. Dat is dus de reden waarom wij het amendement... wat was aangekondigd en wat ik vanmiddag in haast heb toegestuurd... niet in stemming zullen brengen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik wil eigenlijk meteen de handschoen oppakken die de heer bouwberg Wilson uh, ons als uh, raadsvertegenwoordiger in de MRA-raadstafel, de heer Dommel en, uh, en mijzelf, uh, toewerpt. Want ik denk dat ik dit bij uitstek een punt is wat wij ongevraagd als advies mee kunnen geven aan het bestuur van de MRA via, het, via de mogelijkheid van het ongevraagd advies geven in de MRA-raadstafel omdat het hier ook gaat om een aangelegenheid die de raad natuurlijk ook raadt. De informatievoorziening van de raad. Denk ik dat het ook een mooi gremium is. Om daarin dus ook de andere raden van de regio. de Metropoolregio in ons geval. Daarin mee te nemen. Dus die handschoen pak ik graag op. En ben ook zeer bereid om daar ook de inbreng vanuit Zandvoort. In ieder geval. En ik ga zelfs proberen om de regio inbreng daar naartoe te krijgen. Om, om die daar dan in die raadstafel te doen. Want ik. Ik vind wel dat uh, de punt dat wij hier in de commissie hebben gemaakt... en waar we achter zijn gekomen, dat het wel natuurlijk nog steeds een valide punt is. Ik denk dat het heel goed is dat wij aan de voorkant van uh, dit soort uh, ja, grote budgetten uiteindelijk... ook wel weten waar dat geld aan wordt uitgegeven. En ik snap de intenties van de MRA... Alleen uh, de MRA moet ook snappen hoe de intentie van de gemeente Zandvoort is. Ik wil tot slot ook de portefeuillehouder bedanken voor zijn inbreng. In dit geval in de AV van de MRA, de Algemene Vergadering. Um, want we zijn blij dat uh, er in ieder geval één gemeente in ieder geval iets heeft gezegd. En daarvoor willen wij dus uh, onze portefeuillehouder hartelijk bedanken. Dank u wel. Heeft u een interruptie, meneer Deen? Interruptie, de heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor even de woorden van de heer Elkebali. Dan begrijp ik nu goed dat hij zegt van nou... Uh, we gaan dit toch in de MRA-commissie of hoe dat heet... Uh, aanbevelen of, of, of vragen... Oh, zonder dat er dus een meerderheid is vanuit de gemeenteraad Zandvoort. Klopt dat wat ik zeg? Of heb ik het dan verkeerd? De heer Elkebali? Wat u zegt klopt gedeeltelijk, denk ik... Um... De raadstafel, kort, uh, kort uitleg... die kan gevraagd en ongevraagd... advies geven aan... Uh, het algemeen bestuur zeg maar, van de MRA. Um, en dat gaat juist op... dit soort onderdelen, Dus op het geen informatievoorziening is. Ik denk dat het amendement uh, de portefeuillehouder... die voor ons de MRA vertegenwoordigt... Uh, met een stekking meegeeft. Alleen dat wordt dan vastgelegd in een amendement... Uh, op dit stuk wat nu voor ons ligt. En ik denk dat de, de hoffelijke weg... hierin is, zeker omdat het een... Uh, aangelegenheid gaat waarbij de raad informatie uh, niet heeft ontvangen of niet op een, op een juiste manier heeft ontvangen, uh, dat, dat wij dat dan als de raad dat wil, um, dat, dat wij dat dan inbrengen bij de MRA als ongevraagd uh, advies. Ik denk dat het juist daarvoor het de, de juiste plek is. Maar de heer Denk kan er anders over denken en dan hoort het graag. Deen, PVV. Ja, Nog één verhelderende vraag, voorzitter. Dank u wel. Dus, uh, u zegt als de raad dat wilt. Nou, dat, dat lijkt me goed. Dan wil ik in ieder geval bij deze aangeven dat u niet uit de mond van de PVV uh, spreekt. Als u dat dan uh, in het achterhoofd wil houden. De ja. ja, heer GroenLinks. Voorzitter, dat, uh, dat hou ik in, in mijn achterhoofd. En eigenlijk is het ook uh, tot slot van mijn betoog dan in het eerste bij uh, een vraag aan iedereen in deze raad. Van, Staat deze raad achter deze gang van zaken? Um, en als dat uh, zo is, dan brengen wij de punt zo over. Als dat niet zo is, dan uh, horen we het dan ook alweer. Hij heeft een interruptie van OpenZ, de heer Bouwberg-Wilson. Nou, ik, ik heb een, een, een vraag aan de heer Deen. Uh, is het hem bekend dat wij op 27 november met alleen uw stem tegen uh, in meerderheid hebben aangenomen hetgeen waar we nu over spreken? Dus dat lijkt mij voldoende onderbouwing van hetgeen wat de, onze vertegenwoordigers kunnen overbrengen. PV de heer Deen. Ja, nee, mij ook. Maar dat betekent wel, dat is absoluut voldoende onderbouwing als u dat zo ziet, uh, heer Alberg Wilson. Alleen wij hebben toen al tegengestemd. En ook nu gaan wij dus niet ervan uit dat uh, u. En we zijn hartstikke blij hoor dat jullie uh, vanuit de gemeenteraad Zandvoort. Een, een rol willen vertolken richting uh, de MRA. Maar u kent onze houding ten opzichte van die MRA. Dus wij willen dan inderdaad niet. En dat heb ik nog even ter verduidelijking aan de heer Algebali meegegeven. Uh, niet dat er uit mond van de PVV-Zandvoort gesproken wordt. Dat That, zit eigenlijk. Ingewikkelder is het niet Dank u wel. Dan ga ik meteen voor de eerste termijn naar de bijdrage van de PVV. En die is voor de heer Van Tichelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, Overleg is prima. Samenwerken is goed. En daar waar het gaat om gemeentegrensoverschrijdende zaken... is het logisch dat je de koppen bij elkaar steekt, uh, zoals dat heet... Maar om daar nou uh, een MRA voor op te tuigen, die uh, ze bij wel bang voor waren, en eigen leven gaat leiden, dat vinden wij uh, niet nodig. En dat vinden we ook verontrustend. En we komen ook verontrustende teksten tegen. In bijlage 5, stand van zaken, uitvoering MRA. Op pagina 4 staat gewoon keurig netjes bestuurlijke opdracht 1, maar de MRA is geen bestuurslaag en dat is nou precies waar we in het verleden al bang voor waren en voor hebben gewaarschuwd. Wij kunnen hier ons niet in vinden, dank u wel. Dank u wel, ik ga naar de overzijde, Zee, diergerts. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nou, ten eerste zijn wij blij uh, met het antwoord uh, op onze vraag... over het uh, communicatiebudget in de Raadsinformatiebrief. Dat heeft een hoop verduidelijkt. Uh, maar we hopen uh, dat de MRA uh, volgende keer ook dat financieel onderbouwt... wat uitgebreider dan uh, wat ze nu hebben gedaan. Ik vind het jammer dat het uh, amendement van de heer uh, Bouwberg-Wilson... Uh, niet in stemming is gebracht uiteindelijk. En ik hoop in ieder geval ook voor volgende keer dat mocht... Nou, zoiets weer voorkomen dat het eerst met uh, de coalitie wordt besproken, zodat wij niet nou, iets, iets uh, naar ons toegestuurd krijgen wat later niet, uh, niet nodig blijkt. En uh, dat was eigenlijk alles. We gaan verder wel voorstemmen. Dank. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, dank u wel. Ja, we hebben in de commissie ook al aangegeven dat we voor het voornemen waren om, een, uh, om dit te amenderen. Omdat het belangrijk is dat we daar bovenop zitten. Uh, ik vind het voorstel wat uh, uh, collega Elke Bali doet, vind ik ook uh, heel goed. En ook de gelezen hebben de raadsinformatiebrief en de wijze waarop de portefeuillehouder zich ervoor ingezet hebben. Is dat ook weer een praktisch voorstel. Al hadden wij anders het amendement ook gesteund. Ik ben het... Uh, um, Deels eens met mijn collega ter linkerzijde als het gaat om: het is handiger om dingen met elkaar voor te bespreken. Maar voor bespreken, volgens mij moeten we alles gewoon breed hier in de raad spreken. Dat lijkt mij de beste manier om tot een goed resultaat te komen. Bent u dat met me eens? Ik zie geknikt ter linkerzijde, dus hij is het met u eens. Um, ik zag CDA, heer Stefan. Uh, dank u wel. <kijf> Eigenlijk wil ik de, de, de inbreng bij, bij de commissie niet herhalen, dus dat, dat zal ik ook niet doen. Maar uh, toch een aantal zaken die vanavond gezegd zijn, wil ik er toch ook uh, kort op reageren. Allereerst uh, uh, aan de heer baber Wilson, uh, uh, Ik herken het inderdaad dat de informatie volgt elkaar vandaag snel op. Ik, ik heb ook pas uh, na zes kennis genomen van uh, nou, de, de, de, de, de, de RIP en ik moet u eerlijk zeggen, het bericht dat... Nou ja, we hadden ook nog eventjes overwegingen, want, want uw, uw, uw abonnement is, is, is, is zo gek nog niet. In, in de zin van, uh, we moeten daar uh, scherp op zijn hoe uh, die gelden uh, worden besteed. Want uh, uh, nou ja, de heer Deen is heel uh, kritisch over, over de ja, democratische uh, legitimatie van, van, van dit orgaan. Uh, Althans organisch is het niet hè, maar van deze samenwerking. Maar uh, ja, het CDA heeft al altijd gezegd dat, dat, dat, dat ja, binnen die MRA valt ook wat voor Sanford te winnen. Ik neem het weg dat ik het ook met de heer bouwer Wilson eens ben dat we daar scherp moeten blijven op hoe, hoe de gelden worden besteed. En of er inderdaad ook voor Sanford ook wel die meerwaarde uh, wordt gerealiseerd. Hè. Dus wat dat betreft uh, was het niet uh, uh, meteen van tafel. Dat mag u best weten. En... Um, Alleen uh, ja, u, heeft het, uh, niet, u brengt het niet de stemming en, uh, en ik moet eerlijk zeggen dat de brief, de, de RIP die vandaag nog is gekomen vanuit het college ook uh, overtuigend was. Dus op dit moment uh, uh, had het ook de steun gekregen inderdaad zonder uh, de, de, het amendement. En als laatste wil ik nog heel, heel kort aangeven dat, uh, gelet op die discussie toch wel ook. Ik vind het goed dat het uh, voorstel wat de heer, at ons, de heer Elke Bali gaf aan dat... Uh, uh, dat het ook van belangrijk is om daar ook... in het gremium uh, een bijdrage te leveren. De heer bouwer gaf dat ook aan. Uh, dat kunnen we overigens ook zelf als, als raadsleden. Dus niet alleen de heer Elkebali El en ik dacht ook collega Drommel... die ook volgens mij namens ons daar zit. Ja. Um, maar ook, ook wij natuurlijk... op, de, op, op de, de grotere bijeenkomsten. Ik denk dat het belangrijk is juist om dit soort dingen... ook het uh, gip op te houden. Dat wij er ook... in grotere getallen ons gezicht ook laten zien. Um, ja, want zo kun je eigenlijk ook... die, de die democratische legitimatie misschien een beetje... Uh, Anders toepassen. Hè? Als, als wij ons geluid wat sterker laten horen, nou, zetten we de agenda misschien ook wat meer naar, naar, naar onze uh, uh, wil. Maar goed, dat is iets ter overweging. Uh, het was voor ons een hamerstuk en is het nog steeds. Bedankt. Wij zijn een interruptie van de heer Deen, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kan ik uit de woorden van de heer Stefan opmaken dat hij tegen het amendement gestemd zou hebben? De heer Stefan? Ja, dank u wel. Ja, dat heb ik inderdaad zo gezegd. Hè. Ik, ik, zei, wel, ik moest er wel even goed over nadenken, want uh, ja, de heer bouwbach heeft er goed over nagedacht. En, uh, maar uh, per slot, ook, ook met, de, met de brief van het college, uh, was het voor ons uh, op dit moment niet nodig om dit amendement te steunen. Ik neem niet weg dat het wel tot denken aanzet wat de heer op papier heeft gezet. Dank u wel, VVD, de heer Drommel. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Nou, de heer Babberg Wilson heeft het uh, tijdspad in ieder geval al mooi uh, uitgestippeld en uh, verwoord en samengevat. En ik kan ook uh, toezeggen, net als uh, de heer Elgebali, dat ik als uh, medevertegenwoordiger van deze ra raad in de MRA in ieder geval het standpunt wat we hebben aangenomen in de zienswijze voor de begroting zullen uitdragen in de MRA. Um, maar ik hoor de heer Elgebali-Tevens zeggen dat het gaat om een groot budget. Nou is natuurlijk alles relatief. Maar een kleine rekensom leert dat het aandeel voor wordt van het aanjaagbudget circa 2500 euro is. Wij staan er ook relatief pragmatisch in. Uh, we zien een discussie die we voeren met z'n allen. De ambtelijke organisatie wordt aan het werk gezet. Een rip wordt opgesteld. En puntje bepaald, ze hebben waarschijnlijk al meer besteed dan uh, het budget waar het uh, om gaat. En dat vinden wij... Uh, ja, ook zonder van de tijd en middelen. Uh, er maar een interruptie van de heer Elgebali GroenLinks. Is de heer Dommel bij mij eens dat het budget waar we hier over praten... wat niet gedekt is, groter is dan 2500 euro? Voor de MRA. De heer Dommel. Het aandeel voor zandvoort is niet groter dan 2500 euro. Totaliteit wel. De heer Elgebali? Ja, voorzitter. Dat was niet de vraag die ik stelde. Uh, mijn vraag was voor mij heel duidelijk. Is de heer Drommel er? is het duidelijk bij de heer Dommel dat dat budget... wat we het hier over hebben, niet 2500 euro betreft... maar een veelvoud van het bedrag. Het gaat hier niet om het deel van Zandvoort, nogmaals... maar om het gehele MRA-budget. Is er allemaal? Ja, ik heb een beetje het gevoel dat ik in de herhaling val. Het aandeel van Zandvoort is inderdaad het bedrag wat genoemd wordt. En zijn totaliteit is groter, dat klopt. Gaat u verder met uw betoog? Ja, dank u wel. Um, nou, zoals we gezegd hebbende, we vinden het uh, voorstel net als uh, de zienswijze natuurlijk uh, scha schappelijk. En dat gaan we ook zeker uitdragen in de MRA. En ik denk ook juist dat het goed is op uh, die bijeenkomsten waar we samenkomen. Wat de uh, heer Stefan al zegt, dat we ons daar goed uh, moeten vertegenwoordigen. Afgelopen keren waren we met z'n vieren. Dus ik zou ook uh, zeker de heer Stefan willen oproepen van... Uh, wees aanwezig en vertegenwoordig onze mooie raad. Nou, daar wil ik het graag uh, bij uh, laten. Dank u wel, voorzitter. Interruptie, de heer Deen, PVV. Dank u wel. Aan de heer Drommel ook de vraag, uh, zou u als VVD-fractie voor het amendement hebben gestemd? De heer Drommel, VVD. Ja, we zitten nog een beetje in, uh, in twee strijd, maar de balans opmakende uh, vermoed ik dat we wellicht uh, tegen hebben gestemd. Interruptie, de heer Elgemali GroenLinks. Ja, U geeft aan dat u in tweestrijd zit, maar ik hoorde net vanuit uh, de heer bouwberg wilson dat uh, er een besluit was genomen vanuit de coalitie waardoor het amendement niet op de agenda is komen te staan. Dus kunt u dan die twee verhalen uh, aan mij uitleggen? Want ik snap nu niet meer wat het juiste verhaal is in deze. En dat is een vraag aan wie? Aan de heer Dommel. Aan de heer Drommel. Ja, ik vrees dat ik het uh, antwoord aan de heer uh, Elgebali verschuldigd moet blijven. Dank u wel. Tot slot, in eerste mijn jong, de heer Kramer. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Um, het is goed dat hier uh, discussie over is. Um, wat ik ook wil aanstippen is dat we ook de focus moeten leggen op zeg maar, wat we wel kunnen binnenhalen bij de MRA. En um, ons positioneren als een soort van buitenbeentje om op dit punt heel hard uh, erin te gaan. Denk ik dat dat ook niet heel, niet heel erg goed is om binnen een netwerkorganisatie te doen. Ik zou eerder de focus willen leggen op wat we wel kunnen halen. En dan heb ik het met name over de mobiliteit die voor wordt heel erg belangrijk is. Er komen miljarden aan, de Amsterdamse vervoersregio, dat is ook voor Haarlem en eh, Zandvoort heel erg belangrijk dat we daarbij kunnen aan blijven sluiten. En daar is die MRA hard voor nodig. Dank u wel. En dan gaan we de eerste termijn over naar, u heeft inter... twee interrupties. Drie, allemaal op de heer Kramer begrijp ik. We beginnen met de heer Zee, de heer Kerrit. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik, ik zou toch heel kort willen reageren op het uh, betoog van de heer Kramer. Um, hij stelt namelijk dat het uh, niet handig is om ons te positioneren als uh, buitenbeentje. Ik, ik ben weliswaar een kleine ondernemer, maar ik weet in ieder geval in de zakenwereld dat het zo werkt. Afspraak is afspraak en dingen horen gewoon vooraf gecommuniceerd te worden. Dat is nu niet gebeurd en uh, daar ze mensen er ook niet voor terug. Dank u wel. Ik hoorde daar geen vraag in, dus ik ga over naar de heer Deen, PVV. Ja, dank u voorzitter. Duidelijk verhaal van de heer Kramer. Ook aan hem even de vraag. Ik neem aan dat u dus voor het amendement zou hebben gestemd of tegen. De heer Kramer, Jong. Tegen. Tegen. Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ja, dat, dat was ook een vraag van mij. Want ik meende dat het inbrengen in de commissie was... dat uh, jongs Zandvoort juist voor het amendement was. En de reden dat Partij van de Arbeid voor was... Heeft, is tweeledig. Eén de 7,5 ton waarvan we niet met elkaar van tevoren hebben gezegd... Hoe, hoe die gaat besteden. Nou, dat kun je groot en klein vinden. De, de VVD-fractie vindt het klein. Ik vind het een, een aardig bedrag voor mij. Mag de postcode loterij er mee, mee langskomen. Maar een tweede een interruptie is... van de is... VVD, de heer Drommel. Ja, ik ben het natuurlijk heel eens uh, met mevrouw Koper dat uh, waar ging het om? 7 ton, 7,5 ton, dat het een grote bedrag is. Alleen het aandeel van Zandvoort vind ik wel, vind erbij wel gering. Dank u wel. Mevrouw Koper. Is ze het er daarmee eens? Ja, daar ben ik met twee. Ik ben over. Want daarmee kom ik precies met het, op het maar, maar daarmee kom ik wel precies op het punt wat ik, het tweede punt wat ik wil maken is dat het niet gaat om het aandeel van Zandvoort, maar het gaat om het grote geheel. Daar besluiten we over. En het gaat over, over de wijze waarop wij als gemeenteraad invloed kunnen uitoefenen op die besluitvorming. En dat is even de reden. En als uh, uh, ik, je, de heer Kramer van Jong Zandvoort zegt, ja, dat vind ik uh, wat, niet nodig. Dat is dan een politiek standpunt. Wij vinden het als Partij van de Arbeid buitengewoon uh, nodig om daar invloed op te uitoefenen. Bent u het met me eens dat dat ook een onderdeel is van de besluitvorming, meneer Kramer? De Kramer? Ik zou zeggen, pick your battles. Als je echt iets wil veranderen, dan zou je het op andere punten moeten doen. En heb ik liever, dat zei ik net ook al, de focus op dat we iets binnen kunnen halen op mobiliteit in plaats van op dit punt. Dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging in eerste termijn. En dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de heer Molenburg. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw inbreng. Um, ja, ik, ik, ik sluit me volledig aan bij de woorden van mensen die gezegd hebben over het belang van de MRA en um, wat ons dat kan bieden als zandvoort. En ik zie ook een beweging. Ik ben pas sinds kort coördinerend portefeuillehouder vanuit het college, om ook een slag te maken om op alle gremia de betrokkenheid um, te versterken en te verbeteren. Er zijn eigenlijk drie niveaus waarop we met elkaar praten. Het niveau van de raadstafel, waarbij u als raadsleden rechtstreeks toegang heeft tot de tafel van de MRA waar alle raadsleden elkaar ontmoeten. Vervolgens de portefeuillehouders overleggen op verschillende platforms. Daar laten wij ons veelal door wethouders vertegenwoordigen, maar we hebben de afgelopen keer het eerste vooroverleg had, waarbij in ieder geval wij als regio met onze bestuurlijke vertegenwoordigers de inbreng van tevoren bespreken. We hebben ook afgesproken dat we heel goed gaan monitoren dat de inbreng die vanuit Zandvoort komt ook echt daar geleverd wordt, waar die geleverd moet worden. En tenslotte neem ik zelf deel aan de algemene vergadering van de MRA. Dat is in feite meer een procedurele uh, overleg dan dat daar echt op inhoud gesproken wordt. Maar ik zie dus een duidelijke versterking en ook een hele duidelijke wens bij de MRA, bij het MRA bestuur en ook het MRA bureau om ook u als raad veel beter in positie te brengen. En, dat is wederzijds, dat is aan de ene kant de open deur die er moet zijn vanuit de MRA, kom aan tafel praat mee en ook transparant in de informatie die uw kant op komt en tegelijkertijd ook een uitnodiging om echt deel te nemen en ook aanwezig te zijn. En ik ben blij dat ik daar een, een versterking zie. Um, even heel kort terug naar de afgelopen periode. Um, het voorstel is hier langs geweest wat thans voor ligt voorzienswijze. Daarop is met name op het aanjaagbudget door u geamendeerd. Um, daar is uh, een nota van antwoord op teruggekomen vanuit de MRA en dat heeft er in ieder geval vervolgens gecoördineerd op naar aanleiding van de commissievergadering ik de afgelopen vrijdag in de algemene vergadering heel helder het standpunt van Zandvoort heb verwoord en daarin een heel uh, heldere toezegging heb teruggekregen dat het bestuur van de MRA op niet al te lange termijn korte termijn zelfs, met een notitie komt over de wijze van besteding van het aanjaagdbudget en de wijze waarop daarmee omgegaan zal worden. Nou, dat vond ik een hele mooie toezegging die we daar hebben gekregen. Was overigens, het grootste deel van de gemeente um, was al akkoord met de beantwoording van zijn zienswijze zoals die daar lag. Maar in ieder geval voor mij ook voldoende om mee naar huis te gaan. Even qua procedure in de richting van de heer bouwberg -Wilson. Um, Ja, Ik ben vrijdag teruggekomen van die vergadering. Ik heb meteen teruggekoppeld, maar wilde vanochtend dit nog wel even in het college met elkaar bespreken. Alvorens u als raad daarover te informeren. Dus daarin heb ik de koninklijke weg bewandeld. Maar dat betekent dat de tijdspanne tussen het moment dat u um, de informatie kreeg en deze vergadering um, wat kort was. Maar goed, ik um, dacht dat de stichting daarvan helder was. Um... Er is een interruptie. Ik zocht even naar de punt. Zee, de heer Gerrits. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet zozeer een interruptie, maar uh, ik krijg net door dat de camera niet goed op uh, de burgemeester gericht staat, maar op de, de deur daar. Dus dat wilde ik eventjes uh, melden. Dank ja, wel. Dan, dan boffen de mensen thuis tenminste, zou ik zeggen. Dat. Nou, dank u wel. Dus, um... als, het op de voor, als het op de voorzitter gericht is, dan hebben ze in ieder geval meer om naar te kijken. Althans, dan is het prettiger om naar te kijken dan naar mij. Dus dat... Dat was de afsluitende opmerking. Dat was de afsluitende opmerking. Nou, met deze mooie woorden gaan we over naar de tweede termijn. Heeft er iemand behoefte aan een tweede termijn? Uh, ik ga het rijtje even langs en dan hoor ik wel. Ik was nog één ding vergeten te zeggen. Dat is dat ik uh, nog een ik wil ander... Er nog even het woord. Nog een ander... Graag, voorzitter. Ik heb nog een ander punt ingebracht. Dat is omdat de besluitvorming vanavond hier nog plaats moet vinden. Dat ik wel in het MRA-bestuur met één andere gemeente ook, um, althans er waren een aantal gemeenten aanwezig, een voorbehoud heb gemaakt. Met betrekking tot de uitkomst van deze vergadering. Dat heb ik ook nog aangegeven. Helder, dank u wel. Dan gaan we toch naar de tweede termijn C, De heer Gerrits. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor net uh, pick your battles, choose, to choose your battles. Gaat goed. Um, ik, ik zie niet hoe het een het ander uitsluit. Voor mijn gevoel kunnen wij heel kritisch zijn... op, uh, op wat er hier nu op dit moment niet goed gaat... en tegelijkertijd ons, uh, ons inzetten om uh, ja, mooie dingen binnen te halen via de MRA. Wat dat betreft sta ik ook positief tegenover de MRA. Dat probeer ik altijd te benadrukken. Uh, verder vind ik de handreiking van uh, de heer Elgebaan natuurlijk ontzettend mooi. En uh, die neem ik voor van hart aan. Alleen ik blijf er wel bij als wij zeggen wij willen iets uh, een ferm statement maken als raad, dan had het amendement een hele mooie kans geweest. Dank u wel. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, ik wil alleen zeggen dat ik het volledig eens ben met het betoog van de heer Gerrits en Partij van de Arbeid ziet het belang van MRA ook in, de, in die zin en ook de, de rest van de wijze. En dank voor de burgemeester voor de correcte beantwoording. Dank u wel. GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, en nu even met het pet van GroenLinks... of niet uh, van, de, van de raadstafel. Want daar had ik nog vrij weinig over gezegd. En daar ga ik ook heel kort over zijn. Ik denk dat, uh, dat wat de portefeuillehouder hier heeft gezegd en gedaan... Uh, eigenlijk een mooie lijn is. Ik denk dat hoe wij als... Uh, raadstafelparticipant als gemeente Zandvoort daarin uh, ook nog onze duit in een zakje kunnen doen. En ik denk daarbij dat het ook niet hoeft in de weg te zitten wat de heer Kramer net betoogde, namelijk dat wij onze inzet ook op andere terreinen graag kunnen en willen leveren om dingen binnen te halen voor onze prachtige gemeente. Um, maar ik denk dat het ook heel erg goed is voor ons als raadzijnde dat wij ook... de informatievoorziening op de juiste wijze doen. En ik denk dat dat in deze wat aan de zorgige kant is gaan... ook als we de berichten lezen die dan die zijn verzonden vanuit de MRA. En dan is het juist goed, denk ik, in een goede samenwerking... en een goed huwelijk dat je elkaar af en toe de waarheid vertelt. En uh, als wij dan de enige zijn die even de waarheid vertellen aan de MRA... dan zijn wij het deze keer. En de volgende keer is het een andere gemeente. Um, dus ik denk dat dat, uh, dat, dat een, een mooie insteek is... Uh, hoe we dit dan uh, als gemeente Zandvoort zijn... Uh, als raad zijn oplossen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. VVD, die is Drommel, behoeft aan tweede termijn. CDA, de heer Stefan, ook niet. Jong, de heer Kramer. OPZ, de heer Balberg wilson Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wou in ieder geval de, uh, de beide vertegenwoordigers vriendelijk danken voor het oppakken van de handschoen. En we zien uit naar de resultaten die dat, uh, die dat gaat opleveren. Dat geldt ook voor onze portefeuillehouder en zijn inbreng. Um, in portefeuillehoudersoverleg... En um, we hopen dat het in de volgende keer als de begroting op ons afkomt, dat het in de juiste volgorde gaat. Eerst een plan en dan geld ter beschikking stellen. Dank u wel voorzitter. Dank u wel. Tot slot BV, de heer Van Tichelen. Geen behoefte aan de tweede termijn. Volgens mij zijn er geen vragen gesteld aan de portefeuillehouder en kunnen we overgaan tot stemming over dit voorstel. Wij hand opsteken. Wie is voor dit voorstel? Dat zijn de fracties van CDA, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, C, Jong, oude Partij Zandvoort, die is tegen. Dat is de Pvv. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan schors ik de vergadering heel kort voor een wissel. Maar ik heropend de vergadering. Dit is ZFM. Renk was vanzelf bij punt 11 van deze vergadering. Dat is de ingekomen post. Er staan een aantal poststukken op de agenda. Mijn vraag is of u als raad kunt instemmen met de wijze van afdoening. Dat is het geval... Dan komen wij bij punt 12. Dat is het verslag van de vorige raadsvergadering. Er zijn geen opmerkingen uh, binnengekomen op het verslag. En dan wil ik de dank uitspreken in de richting van de notulist. En dan kunnen wij ook die vaststellen. Dan is het thans 20:58. uur 58. Um, sluit ik de vergadering met die verstanden? <lacht> Dat... Even voor de kijkers thuis. Er werd net koffie binnengebracht. Um, maar goed, we, we hebben in recordtempo vergaderd dat niet helemaal. Maar in ieder geval heel hartelijk dank voor uw inbreng. En ik zie u volgende maand weer. Oh.